1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Veel doden bij brand in Braziliaanse nachtclub. Franse militairen rukken op in Mali. en Nederlandse man opgepakt in Thailand. Het weer eerst nog bewolkt, regenachtig. En een stevige zuidwestenwind, later vanuit het westen droger. En dan breekt de zon nog even door. Het is 5 à 6 graden. Na vandaag herfstachtig, met veel regen en wind. En temperaturen ruim boven het vriespunt. Bij een brand in een nachtclub in de stad Santa Maria in het zuiden van Brazilië zijn veel bezoekers om het leven gekomen. Correspondent Mark Bessems in Brazilië. Mark, wat is er gebeurd? Ja, het laatste doodstal van die brand uh, is 159 mensen. Uh, Tijdens een concert van een rockband, Pimenta Isseos Comparsas, in een nachtclub in de stad, Je zou een van de bandleden, bandleden zo'n uh, fakkel hebben aangestoken. En daardoor vatten isolatiemateriaal op het plafond vlam. Nou, dat moet binnen een paar seconden stond gewoon die zaak in brand. Volgens de brandweer zijn de meeste slachtoffers door rookvergiftiging om het leven gekomen. Want dat isolatiemateriaal schijnt dat nogal giftige rook af te geven. En het was zaterdagsnacht en Die nachtclub was natuurlijk bomvol mensen. Ja, rond half drie s'nachts begonnen. En die club zat toen goed vol. De burgemeester zegt dat er minstens 500 mensen binnen waren. Veel jongeren, want dit is een studentenstad. Een stad met een grote universiteit. Ja, er was natuurlijk paniek. Uh, volgens sommige berichten was er geen nooduitgang in de nachtclub. En uh, zouden veel mensen daardoor in het gedrang zijn omgekomen. Nou, in ieder geval op beelden die Braziliaanse televisiezenders hier uitzenden, zie je hoe mensen op straat, aan de buitenkant van de nachtclub, een gat hakken in de muur om mensen te helpen ontsnappen. En hoe verloopt de hulpverlening? Ja, die is nog bezig. Er worden nog steeds lichamen geborgen. Het is hier nog ochtend. Mm -hmm. Uh, rond half acht vanmorgen is een eerste vrachtwagen vol met lichamen naar een gymzaal gebracht, hier in de, daar in de buurt van de brand. En uh, kort daarna vertrok een tweede volle vrachtwagen met lichamen. Nou ja, de berichten zijn tegenstrijdig, tegenstrijdig maar volgens de politie zijn er zeker 159 mensen uh, omgekomen. En kan het dodental nog wel eens oplopen tot 200? En is al een reactie van de autoriteiten? Ja, de gouverneur is onderweg, de gouverneur van de straat, Catharina... en die spreekt van een tragedie. Um, maar ja, het is hier nog ochtend. en zal van alles nog volgen, denk ik. Oké, okay, dankjewel. Mark Bessems vanuit Sao Paulo. De Mali dan, de strijd daar, die is nog steeds uh, bezig. De Fransen zeggen dat ze vooruitgang boeken in hun strijd... tegen islamitische terreurorganisaties. En die Fransen krijgen hulp van de Amerikanen. In Parijs correspondent Frank Renaud. Nou, Washington heeft bekendgemaakt dat het tankvliegtuigen beschikbaar stelt... om de Franse gevechtsvliegtuigen onderweg naar Mali in de lucht dus bij te kunnen tanken... op weg naar het ja, gevechtsgebied in het noorden van Mali, zullen we zeggen. Frankrijk heeft twee weken geleden zo'n verzoek ingediend bij de Amerikanen... om op deze manier hulp te gaan bieden, en dat is nu dus ingewilligd. En correspondent Koert Lindijer, die is in Mali. Koert, uh, wat is jouw indruk? Rukken de Fransen en hun Afrikaanse bondgenoten inderdaad snel op... De stad Gao, een van de drie grootste steden in het moorden, die is gisteren ingenomen. Ik heb daar beelden van gezien en ik heb dat bevestigd uh, gekregen. Maar er moet onmiddellijk bij worden gezegd dat de stad was verlaten door de islamitische radicalen. Uh, dus het was niet erg moeilijk voor de Fransen om die uh, stad in te nemen. Ze hebben dat samen gedaan met Afrikaanse troepen uit Niger, Tjaat en Nigeria. En dat betekent dat de eerste gemeenschappelijke actie heeft plaatsgevonden. Na Gao zal het volgende doel zijn, Timbuktu en daarna Kidal. En jij bent daar. Wat merk jij van, van de strijd? Wordt er even gevochten? Uit Timbuktu heb ik redelijk betrouwbare berichten dat ook daar de rebellen al zijn vertrokken. Net als in Gao dus. Ze hebben eieren voor hun geld gekozen. Ze begrijpen dat in een conventionele oorlog tegen de Fransen en de Afrikaanse troepen zij geen kans maken. Alle rebellen trekken nu richting noordoostwaarts, richting Kidal. Dat is de laatste stad dan in handen van de rebellen. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de extremisten die stad zullen verdedigen, maar daar in de buurt liggen hoge bergen. Daar is water aanwezig en vermoedelijk zullen ze zich daar terugtrekken. En dan zal de aard van de oorlog veranderen van een conventionele oorlog die al bijna gewonnen is, tot een guerrillaoorlog. En dat is uiteraard een veel, veel moeilijkere strijd om te voeren en een uiterst onherbergzaam, moeilijk terrein in Noord-Mali. Want wat voor oorlog wordt het dan? Dat wordt een oorlog waar woestijnratten voor nodig zijn. Dat is, zal een oorlog worden waarbij uh, de extremisten moeten worden achtervolgd in het zand, waar zij zich kunnen verbergen. En dat is een veel, veel moeilijkere oorlog dan de conventionele oorlog die nu heeft plaatsgevonden. En leidt dat ook tot, uh, tot angst in Mali? Nou, de angst is dat nu de conventionele oorlog bijna voorbij is... dat er terroristische aanslagen hier kunnen plaatsvinden. Ook in Bamako. Je ziet alle Franse gebouwen. De Franse scholen, het Franse culturele centrum, de Franse ambassade... maar ook het museum. Die worden nu opeens bewaakt door militairen uit angst voor terreuraanslagen. Bovendien, en dat is het vergif dat in deze samenleving in Mali... is gaan stromen door deze oorlog... Er is haat, wantrouwen tegen mensen uit het noorden. Dat zijn lichtgekleurdere mensen, het zijn leden van het Touareg-volk. Uh, en de angst hier in Zuid-Mali, waar zuivere zwarte mensen wonen... tegen die lichtgekleurde mensen, is heel groot. En tegen de extremisten. Correspondent Koert Lindijer vanuit Mali. Voetbal dan. Uh, in Arnhem is Vitesse Ajax aan de gang. Richard van der Maden. Het is 1-0 geworden. Ajax is in Arnhem op een voorsprong gekomen. Een doelpunt van Lasse Schöne. De Denen een schot van ongeveer 20 meter. Onderweg nog aangeraakt door uh, Kasia, de aanvoerder van uh, Vitesse. Daardoor werd keeper Piet Veldhuis op het verkeerde been gezet. En de ploeg van Frank de Boer leidt dus in de wedstrijd tegen Vitesse. Een leuke wedstrijd waarin Ajax de bovenliggende partij is. Maar waarin Vitesse wel een stuk beter voetbalt dan vorige week in dat duel tegen AZ. Houdt de bal beter in de ploeg. Maar Ajax heeft heeft de beste kansen gekregen en is dus zojuist via de Deen Lassensjeun... in de 33ste minuut op een voorsprong gekomen. 0-1. In de Afghaanse stad Kandahar zijn zeker tien mensen omgekomen... toen de pick-up waarin ze zaten op een bermbom reed. In de auto zaten agenten en een aantal terreurverdachten. Acht agenten en twee verdachten kwamen om het leven. De politie had net na een tip een andere bom gevonden in een woonwijk... en drie verdachten opgepakt. En toen de agenten met die verdachten vertrokken... reden ze over de andere bom... Dit weekend zijn in Afghanistan al 24 mensen door explosies omgekomen. Onder hen 20 agenten. Dit is het NOS-journaal. Martijn van Bik. President Obama schiet geregeld voor de lol op kleiduiven. In een vraaggesprek met het blad The New Republic... zegt hij dat hij en zijn vrouw dat heel vaak doen... op het presidentiële buitenverblijf Camp David. Ze schieten daar vooral samen met gasten. Obama antwoordt in het interview op de vraag of hij ooit met een vuurwapen heeft geschoten. De journalist stelde hem die vraag met het oog op Obamas plannen om het wapenbezit te beperken. Obama zegt dat hij beseft dat het wapenbezit diep geworteld is en wijst erop dat jacht en wapenbezit horen bij de familietradities op het platteland. Het wapenbezit in de steden vindt hij een heel andere kwestie. In Arnhem is een inbreker van 14 vannacht van het dak van een huis gevallen. Hij en een andere jonge inbreker van 16 waren via de zolder naar het dak gevlucht nadat ze waren betrapt in het huis, zegt de politie. Met dat we besloten hadden om de woning in te gaan, hoorden we een plof en zagen dat een van de inbrekers van het dak was gevallen op een tuinzet achter in de tuin. En als reactie weet de diensthond hem nog in zijn schouder of arm.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 Volgens Thaise media probeerden stelletjes met alleen een handdoek om... het gebouw uit te rennen. In de ruimte werden condooms, seksspeeltjes en flyers in beslag genomen... als bewijsmateriaal. De bezoekers waren voornamelijk buitenlanders. Ze krijgen een boete. Bij een brand in een schuur in het Friese dorp Sumarum zijn vannacht drie paarden omgekomen. De paarden stonden in een schuur achter een huis. Omwonenden ontdekten ontdekte de brand... maar het lukte hen niet meer om de paarden uit de brandende schuur te halen. Ook de brandweer kon niets anders dan de brand blussen... De politie vermoedt dat de elektrische installatie in de schuur niet in orde was. Sport. Even terug naar Vitesse Ajax. Richard, uh, Richard van der Made is de wedstrijd nu opengebroken? Ja, dat mag je rustig zeggen. Vitesse zal natuurlijk iets moeten bedenken. Zeker in eigen huis. Kijk tegen een achterstand aan van 0-1. Doelpunt van de Deen. Lasse schöne onderweg nog aangeraakt door Een Beetje ongelukkig dus voor Vitesse. Dat maar één punt haalde uit de laatste vier wedstrijden. Aanvallend ingestelde ploeg vanmiddag tegen Ajax. Dat op gelijke hoogte kan komen natuurlijk met PSV als het hier vanmiddag wint in Arnhem. Maar Ajax is toch wel de betere ploeg. Veel beweging en nu ook weer een kans via Veldman. Die vandaag centraal in de verdediging speelt. Maar... Goed verdedigd door Vitesse, Havenaar en dan is het Reis op eigen helft. De Braziliaan speelt de bal kort naar Ibarra in de middencirkel. Combinatie met reis. maar dat ziet er niet zo heel erg goed uit. Er wordt ook een overtreding gemaakt op de kleine Ibarra, de Ecuadoriaan... die als rechtsbuiten bij Vitesse speelt. Overtreding dus en de vrije trap snel genomen via Van der Heijden naar Theo Jansen. Van der Heijden die zojuist trouwens een enorme kans kreeg voor Vitesse... na een goede vrije trap van Theo Jansen. bal werd teruggelegd door Van Ginkel en vervolgens Vervolgens was het Van der Heijden van heel dichtbij. Maar een spectaculaire katachtige reactie van Vermeer voorkwam kwam toen. De 1-0 voor Vitesse. En twee minuten later was het aan de andere kant Lasse Schöne. Die wel scoorde namens Ajax. En zo is het in de 40ste minuut. Nog steeds 1-0 in het voordeel dus van de Amsterdammers. Krijgt Theo Jansen de oud ajax ziet. Een gele kaart, zojuist ook al een gele kaart gezien voor Mooij Zander, de centrale verdediger van Ajax. Hij ontbreekt, hij is volgende week geschorst als Ajax in eigen huis moet spelen tegen VVV. 0-1, dus hier op de klok in de Gelderdome met nog vijf minuutjes. Van Arnhem naar Melbourne, daar wordt nog altijd getennist. Novak Djokovic tegen Andy Murray. Marcella Mesker, hoe gaat het daar de strijd? Ja, het is Novak Djokovic die de wedstrijd langzaam maar zeker naar zich toetrekt. Langzaam maar zeker, je kan wel zeggen snel. Want het staat inmiddels 4-1. Een dubbele breekvoorsprong voor de nummer 1 van de wereld. Hij leidt al met 2-1 in sets. Dus feitelijk heeft hij nog maar twee games nodig. Op weg naar zijn vierde Australian Open titel en zijn zesde Grand Slam overwinning. Of het gaat gebeuren, ik denk het wel. Want het spel van Murray is er niet meer. Zijn gezicht is af en toe van pijn vertrokken. Hij heeft die blaren waaraan hij is behandeld. Hij voelt af en toe naar zijn linker hamstring, zijn linker bil. Um, hij ziet er heel moe uit. Hij heeft echt nog last van die lange vijfzetter in de halve finale tegen Federer. Hij had maar minder dan een dag rust uh, in voorbereiding op deze finale. En Djokovic, heerlijk na zijn uh, makkelijke zege in de halve finale, twee dagen vrij. En daar kan je natuurlijk toch je vraagtekens bij zetten. Het fysieke tennis wat we vandaag kennen in het uh, uh, professioneel. Ja, daar moeten de kansen toch gelijk liggen als je van start gaat. En niet dat één speler twee dagen rust krijgt en de ander slechts één. En ja, dat zien we nu terug in deze finale. Murray zit er helemaal doorheen. Hij leidt, maar dan wel met een lange ei. En Djokovic, ja, die groeit en groeit. Hij leidt in ieder geval met een korte ei. 4-1 in de vierde set. Een dubbele breekvoorsprong serveert. En het staat 0-15. Michel Mulder gaat na, een eerste, na de eerste dag van de Wereldkampioenschappen Sprint in Salt Lake City verrassend aan de leiding. Hij werd vijfde op de 500 meter en derde op de 1000 meter. Mulder blijft nuchter onder het succes van de eerste dag. Ik ben goed op weg. Ik heb twee afstanden boven mezelf uitgestegen. Twee persoonlijke records. En, uh, ja, ik sta er heel goed voor, maar het zijn nog geen garanties. Dus uh, ik moet kop erbij houden. Vanavond vanaf 9 uur Nederlandse tijd gaan de Wereldkampioenschappen Sprint in Salt Lake City weer verder. Edwin van Kalker en Syberen Jansma zijn bij de wereldkampioenschappen Bobsleeë als dertiende geëindigd in de tweemansbob. De Nederlanders verloren in de laatste run en plaats. De wereldtitel ging naar het Duitse duo Friedrich Becker. Er is verkeersinformatie bij de AWB Wijnand Zwaan. A15 van Nijmegen naar Rotterdam is tijdelijk dicht bij knooppunt Gorkum. Het gaat om de hoofdrijbaan. Het verkeer wordt langsgeleid via de parallelbaan. Waarom is nog niet bekend. Er staat 2 kilometer Viede. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat Viede bij Rotterdam-Veiennoord 3 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Bij een brand in een nachtclub in het zuiden van Brazilië... zijn veel bezoekers om het leven gekomen. Er zouden al meer dan 159 lichamen zijn geborgen. Zei onze correspondent Mark Bessem zojuist.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 Welkom bij deze persconferentie. De Haarlande klopt hij hier over de terren. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. Te gast scheidsrechter Ruud Bossen. De vliegende kiepsuw van de Wart is uh, op pad. Het antwoordapparaat staat uh, in het teken van een klacht over uh, Langselein. De vrienden van lijn vorige zondag... waar onder andere de klassieke Ajax Feyenoord te horen was... Na ruim 17 minuten. 1-0 bij Ajax Feyenoord. Zo meteen terug naar de klassieke. Eerst even naar het tennis. Djokovic tegen Favarinka, de vijfde set. Mark Brasser. Ja, zo gaat dat. Hè? Uh, af en toe wordt de klassieke onderbroken door andere sporten. Alles is uh, min of meer toch belangrijk. Alleen het een is belangrijker dan het andere. En toch kun je daar boos over worden. We zoeken een antwoord op de vraag van de boze luisteraar. In deze uitzending natuurlijk ook de tennisfinale in Melbourne. Djokovic-Murray op weg naar een ontknoping. En Vitesse-Ajax, ik denk Richard van der Maade op weg naar de rust. Klopt inderdaad, nog 20 seconden, dan misschien nog 1 of twee minuten extra speeltijd. 0-1 staat er op het bord in de nok van de Gelderdoom. In het voordeel dus van de Amsterdammers een goal van Lasse Schöne. In de 33ste minuut onderweg nog aangeraakt door aanvoerder Kasja En Ajax controleert deze wedstrijd eigenlijk, heeft de bal heel snel weer in bezit. Zet goed en snel druk en is in de eerste helft gewoon de betere ploeg. 1 minuut extra speeltijd en Ajax speelt de bal rustig achterin rond. Er is eigenlijk weinig aan de hand, Vitesse heeft wel kansen gekregen, vooral via Van der Heijden... die er een keer heel dichtbij was. En ook nog een prima kans in de beginfase voor Ibarra. Maar verder is het toch Ajax dat hier de lakens uitdeelt in de Gelderdoom en dus verdient leidt met 1 tegen 0. Reacties uh, kunt u kwijt op deperstribune.nl... of via Twitter, hashtag perstribune. Tot twee uur, de perstribune. Max. Ruud Bossen, scheidsrechter. Goedemiddag. Goedemiddag. Vrije zondag? Vrije zondag, ja, helaas wel. Ja. Helaas, helaas. Ja. ja, daar heb je geen invloed op natuurlijk. Nee, nee, nee. We, uh, de aanstellingen worden door Dick van Egmond gedaan. En omdat we uh, genoeg scheidsrechters hebben... we hebben elk weekend zeven scheidsrechters die uh, minder of meer vrij zijn... Uh, ben je ook wel eens een weekendje vrij. Ja, Dick van Egmond is de scheidsrechtersbaas in Zijs van de op. KNVB. En die bepaalt... Uh, en wij zitten nu naar Vitesse Ajax te kijken met een schuin oog. Heb je dan als scheidsrechter vooral oog voor je collega op het veld? Of kijk je ook nog naar het spel? Nou, je kijkt ook wel naar het spel, maar ja, het zit toch in je om, uh, om naar je collega's te kijken. Uh, en, uh, dat, ja, dat, is, dat is het scheidschappers hard. Ja, want nu fluit uh, Bas Nijhuis. Bas Nijhuis. Ja. En, en denk je dan ook, oh ja, de gele kaart. Zou ik ook gedaan hebben of uh, ik zou getwijfeld hebben? Nou ja, uh, kijk, we, het, voorbeeld, het voordeel wat we nu hebben is dat de herhaling er is. Ja. En dan zeg je van, hé, hey, uitstekende kaart. Ja, dat had hij goed gezien. had hij goed gezien, ja. ja. Zeg, uh, voor jou is het afgelopen binnenkort, hè? Ja, eindseizoen. Na nou, eind van het seizoen uh, stop ik als scheidsrechter in betaald voetbal. Ja, uh, kwam dat onverwacht? Nee, het kwam niet onverwacht. Uh, Dick uh, heeft uh, met Jan Wegereven en mij uh, in de trainingskamp van 2012 in Belek uh, het met ons besproken. Jan Wegereven is een collega ook. Ja, ook een collega. Nee. Moet ook stoppen? Moet ook stoppen, allebei 51. En hij uh, heeft ons aangegeven dat uh, mocht er geen uh, blessures zijn bij de andere scheidsrechters, uh, die daardoor moeten stoppen, dat we uh, aan ons laatste jaar zouden gaan beginnen. Uh, en hij heeft in het, uh, in het trainerskamp van 2012, of 2013 daar vlak voor... heeft hij ons bevestigd dat het inderdaad zo was. Hij ja, zei dan, Dik, doe het niet, laat maar nog een jaartje. Ja, nou, we hebben wat geprobeerd natuurlijk. Uh, we hebben geprobeerd of we niet in deeltijd konden gaan werken. Uh, Iedere maar... ieder helft. Ja, nou ja, goed, uh, allebei uh, het helft van het aantal wedstrijden. Maar Dik uh, wilde terug uh, naar het aantal scheidsrechters, omdat uh, er de, elke week uh, nu uh, zeven scheidsrechters vrij zijn... wil hij toch terug naar het aantal scheidsrechters? Ja. Uh, die carrière begrijp ik begon als amateurscheidsrechter natuurlijk. Want je moet de ladder omhoog uh, in de jaren 80. En in jaren negentig in betaald voetbal gekomen. Ja klopt. Het, ja, Hou je ook bij hoeveel wedstrijden je dan gefloten hebt? Ja ik, ik hou alles zelf bij. En uh, het is me gebleken dat het goed is. Want ik werd een keer gemeld voor mijn 250 wedstrijd. Terwijl ik die over twee weken zou fluiten. Terwijl ik die al een week ervoor gefloten had. Uh, ze waren onder andere de johan Kruisgaal psv Roda vergeten. Uh, ja, slordig Ja, dat is slorig. En dat kan je allemaal terugzien en terugtellen. Staan er ook de uitslagen bij en de bijzonderheden? De uh, uitslagen wel, bijzonderheden niet, maar die weet ik nog wel van een hele hoop uh, wedstrijden in mijn geheugen. Ja. Nou, zullen we het geheugen opfrissen? Uh, we nemen een opmerkelijk momentje uit de carrière. En daar is er ook voor Douglas, die uh, bossen te lijf wil gaan. Weer stuurt Bosse Douglas met rood van het veld. Net als eerder dit seizoen in Enschede. Douglas in alle staten. Bosse heeft het gezien. En moet nu, als die rode kaart getrokken is... even twee passen in achter. Zelden vertoond. Bosse stuurt Douglas van Twente uit het veld. De wedstrijd tegen AZ in 2011. Ja, in Ookmar. Ja. ja. Ja, wat gebeurde daar? Uh, uh, uh, uh, er is een schermutseling op de grond. Uh, Ik zie een slaande beweging van, uh, van Douglas. Ook mijn uh, assistent uh, bevestigt dat meteen. Dus op dat moment uh, Douglas rood en uh, die ontplofte. Ja, die loopt tegen de scheidsrechter op. Ja, uh, niet alleen tegen me ook, maar ook nog tegen het uh, wermbloem van AZ. Uh. Ja. ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat je als scheidsrechter... Uh, dat is een beer van een man natuurlijk. Dat ziet er gevaarlijk uit. Als televisiekijker vindt dat al. Ja, en uh, ik met mijn 1,76 uh, een stukje kleiner. Uh, ja, je schrikt even, uh, want je verwacht zo'n reactie niet. Uh, omdat je weet uh, dat je een slaande beweging gezien hebt. Uh, ga je ervan uit dat uh, de speler uh, rustig vertrekt? Maar uh, helaas niet. Nee, nee ja, Pieter sloeg vorige week uh, Ruit aan Diggelen bij PSV. Hè, toen hij eruit gestuurd werd. Ja, uh, ik denk mij, Aan mijn, uh, mijn <laughs> <Ja>. werk. <laughs> je hebt een glaszet. van heb Nou, ja. nou dat was Stevig Ruitje. En, en zelf heeft hij er uh, nog voor in het ziekenhuis uh, gezeten. Ik, ik bedoel, er gebeurt wel iets. Hoe blijf je dan als scheidsrechter rustig? Of, of lijkt het dat je rustig blijft? Nou, uh, je, je blijft rustig omdat je door de KNVB daar uh, goed in opgeleid wordt. Uh, en door, door je ervaring uh, in de loop der jaren weet je hoe je op... Uh, acties moet reageren en, en, en je, je, je probeert ook heel rustig te blijven. En dat, en dat is, is gelukkig. Ja, maar inwendig gebeurt er natuurlijk iets heel anders, neem ik aan. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Je bent mens, hè? Ja. En want... uh, inwendig denk je van, oh, en nu? Ja. Maar goed, het voordeel daarvan was dat ik hem al rood gegeven had. Dus alle situaties die daarna gebeurden, hoefde we alleen maar te registreren... en te noteren en richting de terugzaken te sturen... Mm. En ja, het werd voor hem alleen maar erger. Normaal had hij misschien twee wedstrijden gehad en nu kreeg hij er zeven. Ja, en hoe, wat gebeurt er als je zo'n jongen na afloop nog eens tegenkomt... in de katakomben van het stadion of, of bij wijze van spreken een week of twee weken later? Nou, ik, ik ben hem een, een, een maand of drie later ben ik hem tegengekomen. En we hebben elkaar een hand gegeven en uh, uh, ja, we hebben er even over gesproken. Ja. Een speler weet dat hij op dat moment niet goed gereageerd heeft... En, en en ook de clubleiding heeft hem dat wel kenbaar gemaakt. Ja, nou ik vind het wel klap. Ondanks die 1.76 tegenover twee meter zoveel dat je niet uh, zegt wat tegen me oplopen... Je, dat je hem een, een, een stomp aangeeft of waar je nou, bij kan. Nou, dan, is het dat kan niet, dan is het eindzoek als we nee. als we daaraan gaan. Nou ja, het beginnen. zou een heel natuurlijke reactie zijn. Uh, dus je ik, moet iets ik, onnatuurlijks doen op zo'n moment? Nee, nou, ik, denk, ik denk het niet. Of dat je, Nee, ook niet. Maar op het moment dat je zo gaat reageren... Uh, dat, je, dat je een heleboel ellende boel alleen op je hals gaat halen. Ja. En ook in de maatschappij uh, zou het misschien wat beter zijn... als de mensen wat rustiger reageerden. Dat is een interessant thema wat je aansnijdt, want er is een collega van jou... die is scheidsrechter voorzitter van de scheidsrechtsvereniging in Amsterdam... en die, die reageert ook op maatschappelijke ontwikkelingen. Hè. De, misschien heb je daar kennis van genomen. En die is nu door de KNVB min of meer aan zijn jasje getrokken... van uh, liever niet al die maatschappelijke uh, stellingnames van jou... want uh, dat is lastig voor de KNVB. Meneer had wat PVV-stellingen en zo. Maar dat was een botsing tussen, laten we zeggen, vrije meningsuiting... en uh, scheidsrechterij. Ja, interessant, nou, het lukt, he? ja, het is interessant, maar je moet ook rekening houden met welke pet je op, uh, op het veld staat. Ja. En op het moment dat je dingen gaat roepen uh, die niet stroken met uh, het KNVB gebeuren, moet je er toch over nagenemen. Ja, Maar is het lastig om na afloop ook bij zo'n Douglas-affaire om dan ook de pers te woord te staan? En, uh, wat, er wordt wel gevraagd scheidsrechter, wat vond u ervan? Ja, op zich was dat niet zo moeilijk. Uh, je zag de reactie uh, van, van Douglas. We krijgen altijd voordat we ja. gaan reageren eerst de beelden te zien. Dus we weten uh, wat we zelf gezien hebben en wat het beeld gezien heeft. En, en daar kan je dan makkelijk op reageren. Ja. In, in deze situatie was het niet zo moeilijk. Nee, maar nou kan de situatie zo zijn dat je als scheidsrechter een fout hebt gemaakt. Laten we zeggen een cruciale fout... De, de, de partij krijgt onterecht een goal toegewezen. Ja. Hulp van de scheidsrechter. Ja, dat, dat moet je ook uitleggen. Dat moet je ook uitleggen. Ja, goed, dat is een onderdeel van je vak. Dat, ja. uh, de, de camera's uit allerlei hoeken uh, zien veel meer. dan een, een scheidsrechter hmm. kan zien. Dus uh, je hebt wel eens de pech dat je dat, dat ernaast je zit. En, en we hebben ook wel eens het voordeel ervan. Ja, maar zeg je dan ook uh, gewoon: ja, jongens, het is zoals het is. En, uh, ja, maar, maar als je het beeld ziet dat je ernaast zit. Dat kan het je toch, niet meer ontkennen. Is, is het is toch dom als je gaat ontkennen. Maar wordt jullie dat ook geleerd? Van knvb zijn om zeggen, jongens, de waarheid en niets dan de waarheid. Nou ja, het, het is verstandig. Ja. Uh, op het moment dat je daar gaat uh, gaan staan draaien. Uh, zien de kijkers uh, dat je staat ja, te draaien. Ja. En kom je ook niet meer geloofwaardig over. Dus nee. uh, probeer nou zoveel mogelijk de waarheid te praten. Djokovic tegen Murray. Ben je een tennisliefhebber, Ruud? Ja. ja. Oké, okay. nou ontknoping Marcella. Ja, zeker. Het is 5-2 in de vierde set voor Novak Djokovic. Hij serveert zelf en hij heeft matchpoint, want het staat 40-30. Stond nog eventjes 0-30. Maakte een paar missers aan het begin van de game. Maar ja, Murray heeft niet meer de energie. Is niet fit genoeg meer. Heeft pijn. Je ziet hem ook weer grijpen naar zijn been om uh, ja, hier nog iets van te maken. Dus gaat uh, Djokovic dit ongetwijfeld uitmaken. 40-30, daar komt de service. Die is goed. Return ook van uh, Murray. Dubbelhandig van Djokovic. Dubbelhandig Murray. Rally aan de gang. Baseline crosscourt van Jan Murray. Slaat hem in het net. Hij kan niet meer. En dat betekent dat Novak Djokovic de Australian Open wint. Voor de derde achtereenvolgende keer. En dat is echt knap hoor. Want de laatste man die dat ooit deed was de Australische tennislegende Roy Emerson. ...voor de echte die-hards. Want dat was heel lang geleden, de zestiger jaren. Het is trouwens Novak Djokovic zijn vierde titel in totaal in Australië. Dat is natuurlijk het Grand Slam waar hij het best presteerde. Zijn eerste Grand Slam toernooi uh, titel won. En uh, nu ook nog weer is zijn zesde in totaal. Hij is dolblij. Hij wint uh, deze partij van Andy Murray. Het was vooral een spannende partij. Een hele fysieke strijd. Niet altijd even mooie shotmaking. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat er twee spelers zijn... ...die een beetje hetzelfde spel hebben. En ja, eigenlijk die factor van twee dagen rust voor Djokovic... ...één dagje rust voor Murray is toch wel heel bepalend geweest aan het eind van de strijd. Murray was op, had pijn, uh, voelde blaren, steken in zijn been. En uh, Djokovic was hartstikke fris. Hij heeft verdiend gewonnen in vier sets van Andy Murray. Zijn zesde Grand Slam uh, zegen, zijn vierde Australian Open. Zij zegt Ruud Bossen eh, te gast, de perstribune. Uh, Ruud, wat is jou opgevallen deze week in het nieuws? Nou, mij was opgevallen dat er een, een schaatstocht georganiseerd werd. Uh, en uh, ja, ze willen allemaal de eerste zijn. Uh, en onder druk daarvan uh, werd er weer een, een tocht georganiseerd die eigenlijk niet kon. En dan zie je maar hoe, hoe moeilijk het voor de mensen van de Elfstedentocht is om die tocht ooit weer te organiseren. Want uh, het is bijna onmogelijk. Ik sta hier bij de IJsclub uh, Wanneperveen. Waar de mensen eigenlijk teleurgesteld afdruipen. Uh, met de schaats in de hand van het ijs. Um, van het ijs gehaald of uh, gesommeerd van het ijs te komen. Dus wat dat betreft, er komen hier nog wel mensen aan, maar het worden er steeds minder. Ja, dat was uh, Giethoren. Uh, dus je, je zei even: ja, geeft aan hoe moeilijk het is dus om een Elfstedentocht voor elkaar te krijgen. Ja, er, er komen 17.000 mensen die mogen starten. Daarvan zijn er nog, denk ik, 5 à 10.000 mensen die zwart mee willen rijden. En dan 100, honderden uh, duizenden 100 mensen die op het ijs komen staan om uh, de schaatsers binnen te halen. Ja, dan moet je een hele dikke ijsvloer hebben. Uh, om, om, om zo'n uh, zo wedstrijd goed te kunnen organiseren. Uh, of zo'n tocht, uh, zoals ja. dat heet. En op het moment dat je. Dat als, uh, als elf stedenbestuur uh, ja tegen zegt, dan, dan vraag je wel uh, heel veel verantwoording het, van jezelf. Het is, het, is een, het is een enorme klus. Er zijn ja. dus wij. Maar ik denk dat ze alweer rustig slapen, want de dooi zet door. Lekker. Hè? Ja, ik zo, vind het wel lekker voetbal. Weer uh, ja, voetbal en ik, ik mag graag golven. En uh, ook de afgelopen week uh, kwam ja. daar ook weinig van. Ja. Zijn zeg we maar, hoe oud de scheidsrechter zich verder zelf in, in conditie? Want uh, op zo'n vrije zondag, hè, je fluit niet, maar je weet woensdag. Dan staat voor jou. Ja, Woesel staat Pekswolle, uh, Herakles voor de Beker, uh, Kijk, leuk. Op het programma. Dus uh, ja, goed. Nee. Uh, in, in, in aanloop uh, naar die wedstrijd. Uh, uh, plan je je schema in op het moment dat je van de KVB dat te horen krijgt. en uh, Dan pas je je trainingen erop aan. Wat ga, je, wat ga je nou bijvoorbeeld doen op zo zondag? Mag je dan rustig blijven zitten of uh, moet je nog even wat hollen? Nee, nee, ik heb vanmorgen heb ik een, een, oh, ja. train, heb ik een training gedaan in de ja. sportschool uh, om, om toch nog even een uurtje bezig te zijn. Uh, morgenavond een training. En dan uh, dinsdag uh, heb ik een, een vrije dag van mezelf ingepland. Uh, en dan uh, woensdag uh, tegen twaalf reizen we af uh, richting uh, Zolle Om 12 uur al? Oh? Ja, ik, ik wil graag uh, op tijd in de stad zijn. Ik wil ja. geen uh, stress uh, van verkeer en files hebben. Dus ik, uh, ik ben rond, uh, rond twee in Zwolle. Kijk. Ruud Bossen. Straks uh, meer van hem. En dan hoort hij ook wat de klachten zijn op ons antwoordapparaat. Nu vliegende kiep. Zul van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. Schenks Schalken, je hebt nooit de finale. Bereik maar wel de halve finale. Ja, ja, daar was ik eigenlijk ook wel heel blij mee. Dat was op de US Open samen met Paul Haarhuis en... Uh, ja, dat, dat, was, dat was groot. Ik uh, heb een paar keer kwartfinale gehad. Maar de finale in een uh, Grand Slam uh, in de dubbel heb ik, heb ik niet gehad. Single trouwens ook niet. singel single uh, kwam ook niet verder dan de halve finale. Dus die jongens hebben wel iets gepresteerd wat ik niet na kan vertellen. Dus dat is leuk voor ze. Ja, maar je hebt in de enkele een halve finale gestaan. Je hebt, je hebt drie, vier kwartfinales uh, bereikt, ook op Grand Slam toernooien Je hebt een hele mooie carrière gehad, ooit nummer 11 van de wereld. Dan ben je toch iemand in de tenniswereld. Um, nou ja, dat is om andere om dat te zeggen, maar uh, ja, ik, ik ben er wel tevreden mee. is dus gewoon uh, waar ik naar kijk is, heb je het maximale eruit gehaald? En ik had natuurlijk een paar moeilijkheden, dus uh, een wat moeilijkere service, moeilijker lichaam. En als je dan toch uh, 20, uh, ja, vier jaar bij de eerste twintig beste spelers, ja, daar ben ik wel tevreden mee. We staan op, je, ja, op de zolder, je rommelzolder, zeg je zelf. Ja, klopt ook wel. Ik zie beertjes, ik zie nog drie reekoppen. Uh, ja, die, die kunnen tijdens de kerst uh, een leuk liedje spelen, geloof ik. Ik zie mooie foto's van de familie, van de kinderen, ouders, um, boeken. En hier bekers. Maar daar zit een apart verhaal aan. Want je kinderen vinden het leuk om zo'n beker nu wat mee te nemen naar de slaapkamer, zei je net. Ja, de bekers, die, uh, daar doen we inderdaad weinig mee. We zitten hier niet voor niks op de zolder. Hè. Dus, uh, dus hier staat het dan waar we hard voor uh, gewerkt, gewerkt hebben. En uh, waar het nu eigenlijk nog voor dient is... de kindjes die vinden dat mooi, hè. Dat, dat, uh, dat glinsterend. En, en, uh, dus ze willen telkens elke week een nieuwe beker hebben. Dus uh, vorige week had uh, Sjaki dat hele kleine bekertje met die eerste plek. Want dat was de eerste plek die ik ooit gehaald had. En waar was dat? Bij LTC Ittervoort in 1984. Bij de pupillen zie ik. Dus, hij is bescheiden, hij wil klein beginnen, dus dat is goed. Ja, ja, ja, maar Marie die wilde dat grote glinster hebben. Dus die wilde die hele grote hebben... die ik ooit in Zankt Anton heb gewonnen in een demonstratietoernooi. Dus die, die, ja, die komt nu net terug van naast haar bed. Ja. Dan zie ik verder allemaal dozen met ordners en uh, daaronder wat kleding. Maar dan lopen we weer even terug. Want je bent ja, in de kleding ook gegaan. Hè? Want dat is wat je tegenwoordig doet, sheng sports? ja. Dus uh, de afgelopen zes jaar ben ik daar mee bezig. Dus uh, dat is eigenlijk uh, iets wat uh, Rikje heeft opgestart. En uh, ja, nu ben ik daar uh, altijd mee bezig. Om, uh, om, om kleding te maken en uh, te verkopen aan de, aan de, de grootwinkelbedrijven. En, uh, ja, en daar ook de, de marketing omheen te doen. Ja, waarom loopt dit goed? Of waarom zie je hier toekomst in? Ja, het is natuurlijk een heel concept wat er ligt. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat... Uh, uh, dat het heel individueel is. Dus het, het wordt echt dicht tegen mij aangezet. Dus de kleding, die, uh, ja, daar, daar zou ik zelf ook in, graag in willen lopen. Maar het, uh, het belangrijkste is dat de, de echt grote merken... die zijn toch een beetje jonger gericht. Terwijl als je kijkt naar de aantallen tennissers op de, op de tennisverenigingen... dat ze misschien bij jou ook wel hebben... dat is toch vaak uh, 30, 35 plus. En... Uh, ja, die gaan niet in een, in een heel strak jurkje. Nee, die, die, die willen gewoon comfortabele kleding hebben. Dus wij richten ons op, uh, op de 30-plusmarkt, wat de grootste tennismarkt is. En daarom is het ook snel succesvol geworden. Toch zie ik hier uh, nummer 15. Wat is dat? Ja, dat klopt, ja. Dus uh, 15 staat hier op een uh, trainingspak en... Uh... Nou, we proberen ook af en toe een lijn te maken met een thema. Zoals dit de 15. Dat slaat op de 15 toernooi die ik gewonnen heb in mijn carrière. 9 single, 6 uh, dubbel. Mis je tennis als speler? Als speler, zeker. Ik had nog graag al wat langer door willen spelen. 27,5, toen raakte ik geblesseerd. En uh, ik had graag door willen spelen tot mijn 32e. Uh, de wedstrijden zelf, de. Het gevecht aangaan met een tegenstander, dat mis je. Maar het reizen en de hotels en de familie niet zien, ja, dat mis je natuurlijk niet. Hier in de tuin heb je nog een tennisbaan liggen, dus je kan af en toe nog tennissen. Doe je dat nog wel eens? Uh, weinig. Dus ik heb die destijds aangelegd uh, om de hardcourtbaan van de US Open wat dichterbij te hebben. Zodat ik niet zo vroeg naar Amerika hoefde. Maar uh, op het moment dat hij er lag, raakte ik geblesseerd. En ik heb er misschien nog tien keer op gespeeld. En dat is eigenlijk wel jammer. Ik, ik tennis weinig. Ja. Gaan we jou nog een keer als coach zien? Um, nou, het probleem van een coach is als je echt met de goede spelers gaat samenwerken... dan moet je weer reizen, want dan moet je mee. En, moet je en ja, dat, dat zou mij tegenstaan, dus uh, zeg nooit nooit. Maar uh, op dit moment heb ik mijn handen vol aan, uh, aan het gezin en aan, uh, aan, aan het Schenksport. Graag ja, succes. Dank je. Joe van der Wart. Je bent een uh, sportliefhebber, hè, Ruud Bossen. Als ik dat zo hoor, je golft, uh, houdt van tennis kijken... Ja, ik, ik, ben, ik ben een sportliefhebber. Uh, dat is iets wat ik uh, mijn hele leven gehad heb. Ik uh, vind topsport fantastisch. Uh, en we hebben in Haarlem we hebben we heel veel topsport gehad in het verleden. Hongbalweek, basketbalweek. Uh, en waar ging jouw voorkeur aan? Ik mocht zelf uh, liefst voetballen, natuurlijk. Uh. Maar uh, als je in de zomer naar de hongbalweek gaat, uh, is, het, is het genieten. Zeg maar, waar, waar weet jij nog? Wat je ongeveer keek bij, bij Haarlem, wanneer je eerste wedstrijd was als, als passief toeschouwer dus? Ja, ik, ik geloof dat ik rond mijn elfde jaar was. Ja? Toen was ik bij Haarlem erin geflipt om een keer in het stadion te kijken. Oh ja. En, en ja, ik vond het prachtig. Ja. Toen was het nog heel druk ook bij Haarlem. Toen, de, de, de goede jaren. En later, toen ik 18, 19 was, speelden ze zelfs Europees. Ja, dat is waar. Dus dat is dat was de periode van de ja, uh, Ballum en zo. Ja, Wim ja. Ballum. En, uh, en, en die jongeren Pieter ja. Huijs Ja, en ah, uh, ja, Barry ba ba ba Hoeks. Uh, oh ja, trainer. Ja. Ja. Ja. Henk Rutte Rutte voorzitter. Toen ja. werden deze. Ja. ja, dat waren nog de mooie dagen met ja. Maar ja, Ruud, uh, ze zeggen wel eens... je wordt scheidsrechter scheidsrecht omdat je niet kan voetballen. hoe was was het met jou? Nou, dat was niet helemaal waar. Ik heb Bij mijn amateurclubje heb ik in de regionale jeugd gespeeld. Dat was toen het hoogste op jeugdniveau. Tegen Gulled Rijkert en Van Basten. Alleen, die speelden bij de echte goede clubs die in de gaten gehouden werden. Qua scouting Maar later vloot jij de jongens. Later vloot die jongens, En zeiden hey, hé, dat is de jongen van vroeger. Ja, zo dacht ik wel. Maar hun zullen dat niet meer weten. Maar wanneer dacht jij ik word scheidsrechter? Ik, ik was al heel uh, jong bij die gedachte. Mijn vader was vroeger scheidsrechter. En ik dacht, dat vind ik, vind ik ook wel leuk. Ja. Ik uh, had het, de intentie, omdat uh, mijn eigen bedrijf werkte... om rond mijn 28e gaan, te gaan fluiten. Maar op mijn 21ste raakte ik voor de tweede keer geblesseerd... schudde het weer mijn man. Okay. En was het niet verstandig om door te gaan. En toen ben ik als scheidsrechter begonnen. En... Maar daarvoor vloot ik al uh, bij mijn amateurclubje Schoten... al jeugdwedstrijden. Kijk, daar gaan we straks ook nog even over hebben. Um, nu even uh, naar de deur kijken als je wilt. Daar staat de postbode van dienst van de perstribune... met een brief voor je. Oké. Okay. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Ruud, uh, ja, ik heb gehoord dat je afscheid moet nemen als scheidsrechter Op basis van uh, je leeftijd. Is altijd natuurlijk heel vervelend. Hè, omdat jullie uh, dan meestal op je hoogtepunt uh, van je carrière. Uh, laat zien dat jullie nog de, de top kunnen bestormen. Ik kan me herinneren een van je eerste wedstrijden, toen had ik wat medelijden met je. Dat was de wedstrijd Willem uh, II Ajax. Toen je een beslissing nam. Ten nadele van, van Willem 2, dat ze die koren aanlieven van Bos, Bos je daar is de beste. Dus dan, dat vond ik dan uh, indrukwekkend dat ze daar niet op reageerden. Dat heeft toch ook wel uh, impact gehad op de rest van je, van je carrière. Dan zelf hè, aan de lijve ondervonden uh, hoe moeilijk het scheidsrechtersvak is. In verschillende andere wedstrijden met verschillende clubs. Maar eentje springt er toch wel uit. Hè. Dat was... Uh, de wedstrijd ook voor mij persoonlijk. Uh, terugkeren in het Zuiderpark. een van de laatste wedstrijden van ADO in het Zuiderpark. ADO-Vitesse. Die hij vloot. Uh, uh, wij stonden met uh, 3-0 voor uh, Vitesse in de rust. En een minuut of vijf na de rust zag ik jou een bepaalde kant op kijken. En dat bleek dus midden-noord te zijn. En jij zag die beweging van, ook, van die mensen. Je hebt toen een hele goede beslissing genomen door direct uh, de wedstrijd af te fluiten. En voordat uh, al die mensen op het veld kwamen... Waren de meesten al uh, vrijdag ondergedoken? En zeker de spelers die waren al uh, in de kleedkamer. Ik wens je het allerbeste. En uh, ik wens je ook een heel mooie afscheidroute. En dat heb je verdiend. Goed zoiets, lossen. Warme woorden van Aartje? Ja, nou ja, goed. Uh, buiten het. Uh... Buiten het speelveld uh, zijn we allemaal, uh, allemaal goed bekend met elkaar. En uh, in het speelveld uh, vechten we natuurlijk als een robertje uit... Ja, ja. omdat we tegenstrijdige belangen hebben. En ja, uh, ja. door dit soort momenten krijg je natuurlijk uh, wederzijds... Uh, nog meer begrip voor elkaar. Ja, zeg maar, die wedstrijd uh, Ado Vitesse, waar Aad het ook over heeft... van een paar jaar terug, waar dat... Dat, dat publiek uh, dreigend uh, in de richting uh, van uh, Frans Adelaar in dit geval kwam. Hè? Want dat was uh, de kop van Jut geworden, hè? de trainer van Ado. Die hebben ze letterlijk daar toen, was nog het Zuiderpark, uitgejaagd. Ja, ja het, het gebeurde eigenlijk al de dag ervoor. Toen waren er vijftig uh, mensen die een training uh, ja, verziekten, ja. zeg maar. En toen het 2-0 werd, zag ik al wat, uh, wat uh, mensen van Midden-Noord weggaan. Ja, en uh, dat werd uh, een minuut of tien, vijftien na rust werd het, uh, werd het zo erg... dat ze uh, door de, uh, de spelerstunnel uh, met een 100-150 ma man het veld opkwamen. Ja. En ik had in die wedstrijd een strafschop tegen Den Haag gegeven... en een rode kaart aan een Den Haag-speler. Dus ik uh, zocht een veilig heenkomen. En op dat moment dacht ik, ik ga naast Frans zitten... want die wordt goed beschermd uh, ja. door de stewards. En dat bleek uiteindelijk ook zo... Uh, ja. Ja, dat zijn momenten die je niet graag meemaakt. Nee, dat kan ik me voorstellen. Want uh, dan, ga je, dan ga je die, die, die schouwkuil van dat stadion uh, in. En wanneer kan je binnen buiten? Nou, dat was het probleem nog niet. Je moet eerst zorgen dat je van het veld kwam. Uh, en uh, ik denk dat Aad nog veel meer geschrokken is als, als wij. Want uh, bij aarddaars kwamen ze naar binnen. En toen zijn we naar binnen gegaan en uh, overleg uh, gehad met uh, de autoriteiten, politie, uh, burgemeester en alles. En toen heb ik uh, besloten de, om de wedstrijd uh, de definitief ja. te staken. Maar denk je dan niet op zo'n moment, Ruud, uh, wat zit ik in een gek huis, waarom doe ik hier aan mee? Ja, ja op dat moment denkt iedereen het. denk ik. Uh, denken uh, de clubbestuurders, denken de trainers, uh, denken de spelers. Uh, doen we het hiervoor? Uh, ja. Klopt. Ja, want het relativeert wel uh, dat, dat je denkt van ja, maar je wil helemaal niet bij horen. Nee, maar als het elke week zou gebeuren of het zou drie, vier keer per jaar gebeuren, denk ik ook dat je er snel mee stopt. En dit zijn gelukkig uh, incidenten die bijna nooit voorkomen. Vitesse Ajax is aan de, de tweede helft bezig, Richard van der Made. 5,5 minuten oud in de tweede helft. 0-1 nog steeds de voorsprong voor Ajax hier in Arnhem. Door de goal van Lasse Schöne. een lucky Maar Ajax is wel de betere ploeg geweest in de eerste 45 minuten. En heeft ook in de tweede helft tot nu toe weer het meeste balbezit. Nu in de middencirkel met Blind kiest voor diepte. De bal wordt teruggelegd door Boerichter naar Lasse Schöne, De man die dus scoorde voor Ajax nadat het strafstopgebied speelt de bal breed naar Fischer. Vorige week de grote man in de wedstrijd tegen Feyenoord scoorde 2 maal de combinatie van ajax dan via Van Ginkel. Maar toch, nog een keer via Siem de Jong dan kans voor Ajax. Maar dan wordt er afgefloten voor Hens door scheidsrechter Nijhuis. Die het overigens goed doet. De wedstrijd uh, uitstekend uh, leidt. Gaf Geel aan Theo Jansen. Gaf Geel aan Mooisander. Fluit niet voor elke wissewasje. En gaf Vitesse ook terecht geen strafschop in de eerste helft. Toen jan Ari van der Heijden wel heel makkelijk naar de grond ging. Vitesse zal iets moeten bedenken. In de tweede helft speelt aanvallend met Rijs en Havenaar. Als uh, twee spitsen en Ibarra en Kakuta aan de zijkanten en is ook de enige ploeg tot nu toe die in de onderlinge duels tegen de top 5 nog geen enkele wedstrijd verloor. Maar misschien gebeurt dat wel vanmiddag. Vitesse sowieso al niet in goede doen de laatste week. Even kijken of deze aanval van Ajax er nog iets oplevert. Maar Van der Heijden, de oud-Ajax, ziet ook verdedigt goed. De bal gaat dan naar de zijkant. Vitesse heeft het balbezit en Ajax leidt dus met 1-0 hier in de Gelderdome. Richard van der Made. Uh, Ruud Bossel, meer dan twintig jaar actief in het uh, betaalde voetbal. In die periode is het gedrag van spelers en trainers veranderd. Het zijn soms beriezende paarden tegenover je. Klopt. Ja. Uh, de maatschappij is veranderd, dus ook uh, de reacties uh, op en rond het speelveld. Want de vraag was inderdaad, hoe verklaar je die ontwikkeling? Zit het in de maatschappij? Ja, ja de maatschappij is, uh, is, is verhard. Uh, het, daardoor ook uh, het gebeurt op en rond het veld. En dan wijzen betrokkenen altijd naar de media? Wat doet de scheidsrechter? Nou, nee, want uh, de media registreert wat er gebeurt en uh, de opvoeding van thuis geeft dit soort dingen mee. Ja, de media registreren, zeker, maar bekommentariëren ook. Dat weet de scheidsrechter als geen ander. Als je vanavond een studio sport kijkt en je had vandaag gefloten, je had een dijk van een wedstrijd gefloten, nou misschien. Of op de radio ook hoor, of in de krant maakt niet uit. Klein zinnetje, posten deed het wel goed, maar dan zal hij je fout maken. Ja, ja dat gaat tot in studio voetbal vanavond door. is mogen geen fouten maken, nee. spelers mogen heel veel fouten maken, scheidsatten niet. Ja, ja. Het is een, ook dat weer, wat ik net zeg, het is een onderdeel van je vak. En, en, en daar moet je maar leer, mee leren omgaan. Ja, nou ja, ik vind het wel, wel heel nobel van je als je het zo zegt. Maar. Het is 20 jaar gelukt. Ja, dat zeg je ook nu met een stralende lach. Maar daar moet ondertussen toch ook wel eens af en toe wat frustratie over zijn geweest. Ja, dat kan toch niet anders? Tuurlijk. Uh, dat je denkt van fuck all, wij, dat, wij, wij, wij, wij, wij, wij hopen dat we ook weer eens een keer voor de camera gevraagd worden... als we het goed gedaan hebben in de afgelopen. Ja, en niet alleen nee. maar die ene keer uh, dat ze vinden dat we moeten uitleggen... waarom we uh, iets niet gedaan hebben of iets wel gedaan hebben. Ja. Ja. Zeg maar, uh, afgelopen week was er een speciale bijeenkomst... voor sportjournalisten en scheidsrechters... Uh, waarbij de journalisten werden bijgepraat. Over de regels. Uh, ja. Nou, uh, afgelopen dinsdag hebben we mee een meekomst gehad met de pers. Klopt. Uh, daar is in uitgelegd uh, wat uh, het gebeurde rond het respectverhaal uh, wat we daarmee gaan doen. En er zijn ook uh, onder andere een, een spelregeltest uh, op ah, ja? uh, buiten spel gedaan met, uh, met, met de journalisten. Oh, Twan, Twan van Peperstraat. Goed. in langs de lijn. En wat was je score? Uh, nou, die was een beetje in de middenmout. Er waren ja. er een paar bij die hadden echt uh, maar één of twee van de dertig vragen goed. Maar uh, er waren er ook een paar bij die hadden het uh, redelijk goed gedaan. Maar het, het was inderdaad lastig. Het was even om, om zo snel mogelijk te beslissen wat een, uh, een, een assistent scheidsrechter aan de zijlijn ziet. En uh, of het wel of geen buitenspel is. Is lastig. Ja. En heb je op zo'n moment toch iets meer uh, een gevoel voor die scheidsrechter? De, voor die andere kant uh, die je dan uh, alsmaar tegen tegenplicht moet houden? Uh, ja, ja, Kijk, het, want jullie hadden het net over regels. Nou, regels die kunnen eigenlijk natuurlijk niet veranderd worden. Dat gebeurt bij de FIFA, bij de UEFA. Uh, het gaat vooral om richtlijnen. Nou, die, die zijn wat aangescherpt, ook door, uh, door de KNVB... na het incident uh, begin december. Nou ja, en, en, nou ja die richtlijnen... Het, het kan nooit kwaad om die nog eens uh, te onderstrepen. En, uh, en jullie hadden het net over, over momenten. Ook scheidsrechters die af en toe uh, voor de camera verschijnen... als het goed gaat... Nou ja, wij willen niks liever. Uh, daar moet de KVB zich nog enigszins over gaan buigen... om ook scheidsrechters in, uh, in praatprogramma's te laten aanschuiven. Want gisteren was er weer zo'n voorbeeld. Erik Braamhaar floot de wedstrijd tussen ADO en Roda. Er komt een voorval aan de zijkant met Malki. Die blijft zitten met zijn schoenveter in de schoen van de tegenstander. En uh, maakt een beetje een beweging dat hij die veter wil uh, loshalen... Uh, uit de schoen van die ADO-speler. En dat wordt gezien door uh, de assistent scheidsrechter als natrappen. En vervolgens besluiten wij toch de scheidsrechter na afloop niet voor de camera te halen. Want die ziet het incident, weet meteen, ik zit fout. Ja. En kan alleen maar zeggen, ja, amen en uh, sorry, uh, het zal niet meer gebeuren. Ja. En wat, wie schiet er dan eigenlijk iets mee op? Nou ja, het zou pleiten, Ruud Bosser toch om uh, ook voor, voor cameraassistentie langs de zijlijn. Om die ogen van de scheidsrechter te helpen. Ja, graag. Graag. Ja. Kijk, dat uh, had gisteren weer een uh, voorval kunnen voorkomen. Ja, nou, 2014 komt er geloof ik bij een WK aan op de doellijn een uh, camera -uitje. Ja, en in, in Nederland hebben we ook uh, besloten om dat te gaan testen. En wij hopen dat, het, dat ze daarmee verder gaan. Ja, want je hebt hem nodig gemist in de, in de loop van de jaren. Want dat spel heeft zich natuurlijk ook ontwikkeld en ontwikkeld. En die, die jongens zijn steeds geraffineerder geworden natuurlijk. Ja, ik kan, ik kan me herinneren dat ik een wedstrijd bij Den Haag Heracles gehad heb. Met een bal wel of niet over, over de doellijn. En dat ik na afloop moest bekennen dat hij wel over de doellijn was. Ja, Dat zijn, dat zijn rotsituaties. Omdat er een club een, een doelpunt onthouden wordt. En ja, dat wil je voorkomen. En dat kan je voorkomen door uh, technologie. Ja, weet je, ik weet best dat belang groot zijn, Maar je zou ook in, in het voetbal, zeker in het voetbal... iets meer van laten we onze schouders over ophalen. Uh, Zo'n houding moeten hebben. Hè? Dat zijn dingen die gebeuren. Het is allemaal mensenwerk. Nou, ik vind, ik vind het een nobel. Het mag wat relativerender. Dat... Ik vind het goed dat je er zo over praat, maar... Uh, uh, ja dan nee, begrijp jouw positie wel. Ja, maar goed, na, na afloop worden we er ook ja. op, uh, tot, tot verantwoording toegeroepen... over beslissingen in wedstrijden. Ja. En als je zegt, van, het hoort bij het charme van het voetbal... dan moet je het allemaal accepteren ja. dat er ook uh, arbitragefouten maakt. Nou ja, ik zou zeggen, laten we, dat, laten we daar eens een beginnetje mee maken. Twan. La, laten we stoppen met het uitroepen van dat is een professionele overtreding. La, haal het woord professioneel eruit, want dat, dat willen we niet bij het voetbal. Ja, maar de belangen worden natuurlijk wel steeds ja, en steeds ja, groter. Tot de Champions nijf, League aan toe, ja, daar gaan nijf, uh, tientallen miljoenen ja. in om. Ja, ja dat is ja. lastig. Nou, kan u ook nog eens aan Richard van der Maden vragen bij Vitesse Ajax. Richard, kan er wat relativering bij? <laughs> Ja, er kan zeker wel wat relativering bij. Wat mij trouwens wel opvalt, hoor. vandaag in deze wedstrijd, dat er heel weinig, want daar gaat het natuurlijk ook over, heel weinig gemopperd wordt, weinig vervelende aanmerkingen van beide coaches, Fred Rutte en Frank de Boer, naar de vierde man, dat er veel geaccepteerd, geaccepteerd wordt. Het is een sportieve wedstrijd waarin goed wordt gevoetbald en waar het voetbal de boventoon voert. Het bal wordt gevangen nu door Vermeer, een van de uitblinkers, ook vandaag weer aan de kant van Ajax, 58ste minuut, zijn we inmiddels alweer aanbeland in deze deze leuke wedstrijd om na te kijken. Het is levendig. Ajax is ook in de tweede helft de betere ploeg. Heeft het meeste balbezit. Veel beweging met name voorin. En Siem de Jong, de aanvoerder van Ajax, is toch wel weer, ook de afgelopen weken was dat al het geval, een van de meest opvallende spelers bij de Amsterdammers. 0-1. Nog steeds de voorsprong. Juist een goede kans voor Vitesse via Reis, Maar Ajax leidt dus. Klachten, vragen, complimenten over de media kunt u kwijt bij ons op het antwoordapparaat. En dit is De Oogst deze week.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 de mensen een goeie dag wens. De Belgische radio en televisie, die doen dat wel. Nou, en tot mijn verrassing was het vandaag op zaterdag... om één uur wensen de Noors-medewerker, de mensen, een goeie middag. Dat, dat, dat was ik door verrast. Maar daarna weer, in eens 2 twee en drie uur, lieten ze weer verstek gaan. Ze vielen ze gewoon met de deur huis. Misschien is er in de toekomst verandering in te brengen. Goedemiddag. Ik erger me op de radio de laatste tijd aan commentatoren... die het steeds hebben over eurocepties... Volgens mij begrijpen ze niet helemaal wat dit betekent. Septisch betekent namelijk bederfwekkend. Ik denk dat ze bedoelen sceptisch. Tot ziens. Ja, hallo. Ik, uh, ik zit naar uh, RTA 4 te kijken. Naar Oil and Need is Love. En dat is een mooi uh, gesprek met een hele familie. En ik, ik heb het niet kunnen verstaan. Er zit zulke loeiharde muziek overheen. En die waait alle gesprekken weg. Bij me aan heb, Dat is de klassieker in Nederland. Ajax Venoord, dat is toch de klassieke waar je graag naar luistert op de radio. Maar dat wordt er onderbroken door motorfietsen en balletjes lang. Er komt er geen tennis van, maar het is ook niet mogelijk Om dat te verslaan op de radio. Dat is verschrikkelijk moeilijk. Kijk, als het dan nou onderbroken wordt door die voetbalwedstrijd van Willem II Adel... kan ik dat begrijpen. Maar ik vind uh, één wedstrijd in het jaar... de klassieker, nou, dat moet je dan maar in oud zijn. Dus in ieder geval bedankt. Max Antwoordapparaat 035 677 6001 Waarom werd de klassieker Ajax Feyenoord onderbroken... voor andere sporten van Peperstraat? Nou ja, vooropgesteld, die wedstrijd stond aanvankelijk voor half vijf gepland. En dan was hij ook totaal integraal meegegaan op Radio 1. Uh, nu werd hij door de KNVB terugverplaatst naar half drie. En daar waren nog wat andere sporten. We hadden inmiddels een begin gemaakt met een fantastische tennispartij... tussen Djokovic en Vavrinka. Nou ja, die wilden wij ook graag afmaken. Uh, dat modderfietsen waar meneer het over heeft, is het veldrijden in hoge rijden. Daar hadden we eerst de dameswedstrijd, die werd gewonnen door Marianne Vos. Nou ja, daar was inmiddels de mannenwedstrijd bezig. En die andere wedstrijd, ADO tegen Willem II, ja, ook die wilden we graag verslaan. Wij, wij zochten vaak een aanleiding bij of het tennis of het voetbal, om even weg te gaan bij de klassieker, een kort rondje langs de velden te maken, en dan weer snel terug naar de klassieker. Ja, het, het, het, is, uh, het, is, het is... Het is het is, zo gaat het. Ja, ja, ja, ja, Er waren meer sporten op dat moment, en uh, wij proberen daar een afweging in te maken, maar de klassieker stond wel centraal. Ja, nou ja, kijk, die meneer, die ergert zich eraan, maar daar, daar is geen oplossing voor. Nee, nee, het en is en natuurlijk zij, een groot verschil. Is. Ja, radio en tv blijven natuurlijk wel een verschil. Als je dat bij tv zou doen, zou je het niet kunnen maken, om daar even weg te gaan, en, en daar wat andere dingen tussendoor te gaan doen. Maar ja, op radio, wat dan toch nog net iets vaker behangen is... Uh, ja, uh, kan het af en toe wel. En we wilden dat tot een minimum beperken. We hadden ook een speciaal het NOS-journaal op de hele uren uitgesteld. Maar, uh, maar ja, even snel weg en weer terug. Goed. Twan, jij gaat, uh, je gaat behangen van 2 tot 6 zometeen. Ja, met uh, een mooi programma. wat behangen met, we dan? Uh, Feyenoord-Twente. Ja, uh, Utrecht tegen Willem II. En natuurlijk nog het slot van deze wedstrijd Vitesse Ajax. Twan, Twan van Peperstraten, dank je wel. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune.omroepmax.nl Ruud Bossen, scheidsrechter. Wanneer dacht je, ik word scheidsrechter... behalve dat je vader het geweest was en je die blessure had? Wanneer dacht je, ik word een scheidsrechter en ik word een goede scheidsrechter? Nou, uh, de scheidsrechter zou worden, dat wist ik al rond mijn 18e en 19e. En of ik een goede scheidsrechter zou worden, dat uh, wist ik eigenlijk na vijf, zes jaar al. Ik ging heel snel door de alle afdelingen heen en ik werd snel gescout voor de speciale begeleidingsgroep. Ja. Uh, ja. En kun je nog benoemen waar je dan goed in was? Nou, ik, ik was conditioneel heel erg sterk. Uh, dus ik, uh, en, en nog steeds. En, en daardoor uh, dicht op de situatie. Uh, op dat moment kon ik ook goed mijn grensrechters uh, uh, controleren. Waardoor het, uh, het, de fouten daarbij beperkt bleven. Ja, en uh, ja, ik werd uh, veelal gewaardeerd na afloop uh, door, door, door bestuur en door spelers en trainers. En, ja. Uh, ja, uh, waar het zou eindigen... Dat wist ik op dat maar, moment. Maar je niet. weet wel nog wanneer dat eerste telefoontje uit is kwam: Wil wilt u betaald worden? Betaald, scheidsrechter. Nou, ik, betaald ik voetbal. Ik, ik, ik weet uh, op een hmm. bepaald moment, uh, als je in de hoofdklasse komt, dan, uh, dan word je gescout door het betaald voetbal. En ik kreeg een wedstrijd voor het kampioenschap van Nederland, uh, top tegen de treffers uh, aan het einde van het, het algeheel kampioenschap. Ik had al het beslissingswedstrijd voor hmm. scheidsrechter. Dat is een leuk, ja, ja, leuke wedstrijd. Ja. En uh, we kregen toen een, uh, een bijeenkomst. En, uh, met, uh, met Dick van Egmond reden we toen samen naar Zijs toe, uh, de eerste bijeenkomst, uh, ja. om, uh, om te horen dat we door mochten. Het is gescoord in Arnhem, Richard. Het is beslist, denk ik, 0-2 voor Ajax in de 64ste minuut. En het is Palsen die de goal maakt. De lach op het gezicht bij Frank de Boer, de coach van de Amsterdammers. En het is ook verdiend, want in de tweede helft is het opnieuw Ajax... dat de betere ploeg is. De bal wordt weggekopt uit het strafschopgebied door Van Aanholt. En dan is het de Deen die verwoestend uithaalt. Dus kijken op mijn monitor of die bal onderweg nog van richting verandert... zoals dat ook gebeurde bij die eerste goal van Ajax. Dat is wat moeilijk te zien, maar ik zie nu dat hij door een speler... van Ajax met het hoofd toch nog geschamd wordt. Het is allemaal niet zo heel erg belangrijk, want Ajax staat gewoon op 0-2. Palsen balt de vuist. Hij is de doelpuntenmaker. En Vitesse zal nu helemaal alles op alles moeten zetten in de resterende 25 minuten van dit duel. Zo werkt het. Verslaggevers kunnen ook niet alles zien. Direct, indirect, zal ik maar zeggen. Dan moet je ook nog de monitor nog even raadplegen. Ja. Zo werkt het leven? Hebben wij helaas niet? Helaas en niet. En, uh, nee. Wij moeten een second beslissen. Altijd en, lastig. Ja. Zeg hier, is een vraag: Ruud Bossen van Tom van der Zanden. Die zegt. Uh, valt het de scheidsrechter op dat er geen strafstop meer volgens de regels wordt genomen? Want uh, de, de bal. Uh, de spelers van beide partijen lopen te vroeg toe... voordat die bal die omwenteling uh, heeft afgelegd. Geloof ik, 63 centimeter of zo. Ja, nou, omwenteling is niet meer belangrijk. Uh, de bal moet in de voorwaartse richting gespeeld worden. Maar uh, ja, uh, wordt elke uh, bijeenkomst... wordt er ook daar ook weer aandacht aan, uh, aan besteed... Uh, dat we dat zoveel mogelijk in de gaten moeten houden. Ja. En uh, ja, ik geef ze wel eens gelijk. En uh, Tim Ooschik zegt, uh, die citeert u, hij zegt... scheidsrechters mogen geen fouten maken, zegt u. Hij zegt, nou, zo is het helemaal niet. Scheidsrechters kunnen geen fouten maken. Simpelweg omdat scheidsrechters zijn. De beslissing mag opmerkelijk zijn, maar is per definitie niet fout. Ja, <laughs> nou, <laughs> dat ik zou zeggen, mooi, dat, is dat, is mooi, dat is mooi. Dat is een filosofische... Je zou gewoon een punt zetten. <laughs> zo is het. Uh, scheidsrechter is de baas scheidsrechter. Beslist goed of fout. Wij ac accepteren het. Daar komt het op neer. Nou, dat laatste is heel belangrijk als het maar geaccepteerd wordt. Uh, en, en dat gebeurt niet altijd. Ja, val je nu in het grote zwarte gat uh, ik, ik, hoop, ik hoop het niet. Maar nou ja, het uh, ik, uh, de KVB heeft voor mij in uh, ieder geval een functie als, uh, als coach. Wat ik nu ook al doe. Uh, ik coach nu ook al anderhalf ja. jaar uh, jonge scheidsreizigers. Dus ja, dat dus. levert niet meer op financieel dan wat het deed. Nee, we zal, daar zullen we wel in de gat vallen. Dat, nou ja. uh, ik heb gelukkig een eigen bedrijf. Ik heb een eigen bedrijf. En uh, ja. we hopen dat de crisis uh, in, de, in de bouw snel oplost. Nou ja, glas gaat altijd kapot, toch? Uh, glas gaat wel kapot. Maar de renovatieprojecten uh, en. En, en, en nieuwbouw ligt, ligt nagenoeg stil. Dus uh, daar hebben we, hebben we nog wel wat uh, terug te verdienen. En betekent het nu elke wedstrijd die je nu nog krijgt... dat je denkt, van, ik ga er ook van genieten ook, tot eindseizoen? Nou, ik, dat, dat deed ik gelukkig al. Ja, uh, maar, anders nu. Maar, maar, maar ja, goed, uh, nu, uh, je, je weet dat elke ja. wedstrijd nu dichter tot het eind komt. Het zal je? jouw tijd wel duren en je, je gaat er gewoon heel veel plezier aan beleven. Ik doe mijn best, ja, uitstekend. Word. Ik wens je nog... Een... Plezierige seizoenshelft, Dankjewel. Ruud Bossen. Een mooie wedstrijd woensdag, Pek Heracles voor de beker. Vragen aan het programma, of op ons antwoordapparaat, die kunt u altijd kwijt. Zoek het telefoonnummer op op de site deperstebunnen.nl. Goedemiddag. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Een verrassend subtiel lied waar je steeds weer nieuwe kanten aan ontdekt, zegt de jury. Het weer vannacht onbewolkt. De temperatuur ligt rond het vriespunt. <coughs> mijn stem begeeft het. In de ochtend wat zon in de loop van de dag raakt het bewolkt. En dan gaat het regenen, ook dat nog. De perstribune is een programma van Max. Het is nu 1 uur s'nachts. En uh, ik ga mijn fiets op slot zetten...